helemaal niet zo gek. Het was toch ook midden augustus dat hij Mr. Harris vroeg... om op te houden met zoeken. Ja, ja, daar hebt u gelijk in. Die data komen met elkaar overeen. Uh, ja, maar uh, laat ik u niet langer ophouden. Ik ga maar weer. Uh, als ik u een goede raad mag geven, Mr. Dickens... laat u zich de gastvrijheid van Mrs. Ramsey... nog maar even welgevallen. Als u een van mijn mensen in handen valt... kan ik verder niets voor u doen. Ik hoop dat u dat begrepen hebt. Ik laat u even uit. Oh, erg ja, vrienden van u... Denk je aan het? Wat Margot zou zeggen, als ze wist dat ik hier was. Geloof je dan dat Margot geen vertrouwen in je stelt? Het lijkt me op het ogenblik van meer belang hoeveel vertrouwen ik in mezelf sta. Op de duur sta ik voor niets. Daar ben je nu eenmaal te aardig voor, Aveline. Ik kan me maar beter weer terugtrekken op mijn vliering. Waarom? Het is toch helemaal niet meer nodig? Uitgerekend nu juist wel, Arena. Goed. Als jij dat dan zo nodig vindt... maak het je daarboven tussen de rommel dan maar gemakkelijk. En dat heb ik toen dan maar gedaan. Maar afgezien dan van het uitzicht op de daken van Norfolk Street... had ik bar weinig om het me comfortabel te maken. Het vonnis van nutting wat me tot niets nutterij veroordeelde... beviel me totaal niet... En het was mijn enige troost dat het er nu bij Scotland Yard ongetwijfeld levendiger aan toe zou gaan dan hier op mijn tijdelijk onderduikadres. Luister eens, Holloway. Alan Ramsey was toch boekmaker voor hij op de beurs verscheen. Ja, dat was hij inderdaad, chef. Maar het lijkt me niet zo gek als we ook die periodes van alle kanten bekijken. Het is een vak waarin nog eenmaal de vreemdste dingen plegen te gebeuren. Als je bekend. Voor valletjes die niet helemaal het daglicht kunnen verdragen. En wanneer was hij eigenlijk boekmaker, Holloway? Van uh, 55 tot 59. Oh, dat is dan een hele tijd geleden, zou ik zo zeggen. Ja, ik wist helemaal niet. Stil eens, Holloway. Duik jij de sportplaat uit die jaren op en neem je onder de loep. Misschien dat je de een of andere affaire vindt die in die dagen voor pagina nieuws was... maar vandaag aan de dag al lang weer eens vergeten. Nee, me niet kwalijk, inspecteur. Maar dat zijn dan uh, vijf jaar gangen. Dat betekent dat ik dan tegen kerstmis of oude jaren uitgelezen ben. Dat is wel wat luid, hollerwee. Schakel Krok er maar in. Dat is een echte sportmaniak. Ja. Oké, okay, chef. Hoe lang wil u hier nog blijven, inspecteur? Het is al over zessen. Wij van de politie maken altijd overuren, er is niks nieuws. Mm -hmm. Wat uh, zoekt u nou eigenlijk? Hm? Kan ik u misschien helpen? Interesseert u zich soms voor uw Paardenrennen. Paardenwinnen? Meneer, dat is voor mij eten en drinken waarom u dat? Dan zou u ons inderdaad misschien kunnen helpen. Het gaat namelijk hierom. We zoeken naar een of ander duister zaakje... dat zich zo tussen 55 en 59 moet hebben afgespeeld. Bijvoorbeeld een geval van zwendel bij, bij de weddenschappen... Of, of misschien een compleet onverwachte overwinning van een outsider... die een aantal personen een aardig sommetje opleverde. Iets in die richting, begrijpt u? Uh -huh. Ja, dat soort dingen die komen nog wel eens voor. Hè? Ik herinner me bijvoorbeeld nog van vorig jaar hè, dat thunderstorm uit de stal van Rustig. Lusseling... die man, dat interesseert me niet. Veel verder terug, voor 1959. Hmm, dat laat ik even nadenken. De meeste van dat soort gevallen herinner ik me wel. Nou, dan zou u een fenomeen zijn. Nou ja, u moet weten dat ik zelf ook wet en dan uh, interesseer je zo'n beetje voor al dat soort dingen. Uh, wacht eens. Dat moet in de herfst van 58 geweest zijn. Toen werden alle inzetten op de grote prijs van Weels geannuleerd. En in plaats van Bluebird, die geannonceerd was... startte Zeetuivel. en die race. Het werd een notering van 125 tegen 10. De een of andere boekmaker zou de hand in het spel hebben gehad. Als u nou ook nog de naam van die boekmaker weet... dan vreet ik al die boeken hierop met band en al. Nee, nee die naam die weet ik echt niet meer... Maar uh, die moet toch makkelijk te vinden zijn. Huh? De betreffende leggen is er zeker bij. Uh, herfst 58. Uh, uh, tweede halfjaar 58. Ik heb hem al. Uh, september of oktober moet het geweest zijn. Uh, u bent werkelijk een fenomeen. Uh, even kijken. Hier. Huh? Je zag het al. Bij de grote prijs van Wales... startte niet de outsider Bluebird... maar de ervaren hengst Zee -truvel. De gokkers die geen penny op Bloembeurt hadden durven verzetten kwamen bedrogen uit.